Ik zal inshallah ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik ben begonnen tot tegen iedereen te zeggen... ...om te kijken naar een aantal schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala. Om te kijken naar de hemelen in eerste instantie. En hoe deze zijn verhoogd. Om te kijken naar de aarde... Waarop wij rondlopen. En hoe deze is plat gemaakt. Om te kijken naar de bergen. En hoe deze zijn opgehoogd. Sommige bergen. Die reiken tot aan de hemel. Subhanallah. Dit zijn allemaal schepselen van Allah. Subhanahu wa ta'ala. Die ons aan het denken moeten zetten. Deze bergen. Deze hemelen. En deze aarde. Zijn door Allah. subhanahu wa gemaakt, Maar toch dreigen. ...deze zaken soms vernietigd te raken. En dat heeft allemaal te maken met één zaak. Namelijk... het shirk. Het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah geeft in de Koran te kennen... ...dat de hemel dreigt open te barsten. En dat de aarde dreigt open te scheuren. En dat de bergen dreigen te verpulveren. En waarom? Het heeft alles te maken met het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom dienen wij allemaal te begrijpen, dat de eerste verplichting die wij dienen na te komen, is het tawhid. Het verwezenlijke van het monotheïsme, Dat wij alleen Allah aanbidden, en geen deelgenoten aan hem toekennen. Dat is de eerste verplichting. Vandaar ook het belang van la ilaha illallah. Bij la ilaha illallah draait het, om het bevestigen van de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, wat betreft zijn aanbidding, zijn namen, zijn eigenschap, zijn daad en zijn heerschappij. En om het belang nog eens te benadrukken, heb ik een overlevering aangehaald van de profeet, waarin hij zegt, als een persoon dit wereldse leven verlaat, en zijn laatste woorden zijn, la ilaha illallah, hij zal het paradijs binnentrekken. En degene die in strijd handelt met la ilaha illallah, voor hem ligt in het verschiet een verschrikkelijke bestraffing. En wat voor bestraffing? Allah zegt, degene die zich schuldig maakt aan shirk, deelgenoten toekent aan Allah, of hij nou naast Allah de zon aanbidt, de maan aanbidt, een profeet aanbidt, een heilige aanbidt, diegene, voor hem heeft Allah het paradijs verboden gemaakt. Hij zal nooit het paradijs binnentreden. De enige reden waarom een persoon voor altijd in de hel zal verblijven, is shirk. Het toekennen van deelgenoten aan Allah, subhanahu wa ta'ala. En de reden waarom veel mensen in shirk vervallen, is omdat zij de waarde, de echte waarde van Allah niet kennen. Als wij stilstaan bij de grootheid van de schepselen van Allah, subhanahu wa ta'ala, stilstaan bij de grootheid van de gunsten van Allah, subhanahu wa ta'ala, dan kunnen wij niet anders dan hem alleen aanbidden en hem geen deelgenoten toekennen. De reden waarom mensen in shirk vervallen heeft alles te maken met hun onwetendheid. En om even de waardigheid en de verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te illustreren, wil ik jullie doorverwijzen naar een prachtig overleven. Er komt een Joodse geleerde bij de profeet en die gaat voor hem zitten. En die zegt vervolgens tegen de profeet: "Als de dag des oordeels aanbreekt, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala de hemelen op één vinger plaatsen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala de aarden op één vinger plaatsen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala het water en het zand. Op één vinger plaatsen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala alle schepselen. Op één vinger plaatsen. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala deze zaken. Op en neer schudden. En hij zal vervolgens zeggen. Ik ben de koning. Ik ben de koning. Abdullah ibn masud die zegt. De profeet na het horen van deze woorden. Moest ontzettend lachen. Totdat zijn achterste kiezen tevoorschijn kwamen. Zo hard moest hij lachen. Bevestigend natuurlijk. Voor hetgeen wat deze man heeft gezegd. En vervolgens reciteerde hij een prachtige vers uit de Koran. Hij zegt. Wa ma Ze hebben Allah subhanahu wa ta'ala. De waarde die hem toekomt. Niet gegeven. Niet toegekend. De aarde zal op de dag des oordeels. In zijn greep zijn. En de hemelen zullen opgerold zijn. En die houdt hij vast met zijn rechterhand. En hij zegt vervolgens verheven is hij boven hetgeen wat zij als deelgenoten aan hem toekennen. Prachtige woorden van de profeet. Als een persoon alleen maar stilstaat bij deze woorden. Probeer je deze zaak in te beelden. Hoe machtig Allah subhanahu is. Dan betaamt het een moslim niet om nog langer deelgenoten aan Allah toe te kennen. In welke vorm dan ook. Dan past het niet bij een moslim om iemand anders uit te roepen dan Allah. En deze zaak wil ik benadrukken. Want er zijn genoeg moslims die zich hieraan schuldig maken. Als zij getroffen worden door een ziekte, als zij getroffen worden door een financiële crisis bijvoorbeeld, of iets in die trend, het eerste wat ze doen is dat zij zich wenden tot de graven. Wenden tot de tovenaars. Wenden tot de waarzeggers. Wenden tot iedereen behalve Allah. En dat is. Een shirk in zijn puurste vorm kan ik zeggen. Dat is een shirk die Mohammed heeft bevochten. Die Mohammed heeft bestreden. Het betaamt niet. Het past niet bij een moslim. Om iemand anders te vragen dan Allah. Hulp zoek je bij Allah. Toevlucht zoek je bij Allah. Subhanahu wa Genezing voor je ziekte zoek je bij Allah. Subhanahu wa en daarom lezen wij in de Koran dat Allah subhanahu wa zegt. Als jij getroffen wordt door het kwaad. Als Allah jou treft met het kwaad. Dan is er niemand die dat kan wegnemen behalve Allah. Geen profeet, geen engel, geen heilige. Niemand. Behalve Allah. En als de moslim op deze basis zou voortleven, dan zou hij gerustgesteld zijn. Niemand kan je nog bang maken. Geen jinn, geen tovenaar, geen waarzegger. Niemand kan je bang maken. Er is maar één voor wie jij bang moet zijn: en dat is Allah. En als Allah het goede met je voor heeft, dan is er niemand die dat kan tegenhouden, beste mensen. En ook lezen wij in de Koran, want als je het hebt over de beste persoon onder de schepselen, dan is dat natuurlijk de profeet, niemand anders. En dan nog lezen wij in de Koran dat Allah hem opdraagt, want Allah weet alles, weet wat er zit aan te komen. We hebben vandaag te maken met stroming die de profeet aanbidden, aanroepen, om genezing vragen. En daarom zegt Allah tegen zijn profeet in de Koran, zeg tegen hun, o oh Mohammed, dat jij jezelf... Nog kan baten, nog kan schaden. Jij, Mohammed, kan jezelf nog baten, nog schaden. Behalve met de wil van Allah. Mohammed kan niks voor zichzelf betekenen. Behalve als Allah het wil. En dan zegt de profeet vervolgens: En als ik daadwerkelijk kennis had van het ongeziene, wat deze mensen vandaag de dag ook beweren. De profeet weet alles. De profeet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. De profeet kan mij nu horen. De profeet kan mijn smeekbeden verhoren. En ga zomaar door. Als dat waar zou zijn, waarom zegt dan de profeet in dit prachtige vers: "En als ik op de hoogte zal zijn van het ongeziene, dan zal ik het goede vermeerderen en dan zal het kwaad mij nood treffen", zegt de profeet. En toch is Mohammed sallallahu door het kwaad getroffen. Hij is ziek geworden, hij is betoverd, hij heeft veldslagen verloren en zo zomaar door. Dat hoort erbij. Hij is een mens. Natuurlijk is hij begunstigd en bevoorrecht boven de rest met die laatste boodschap. Natuurlijk komt hem Grote eer bij toe, maar niet door hem te aanbidden, aan te roepen beste mensen. Dus het is belangrijk om te snappen, wil je daadwerkelijk behoren tot de groep moslims die op de dag des oordes gered zal worden van het vuur, dan is het belangrijk dat jij de ware tawhied verwezenlijkt. De ware tawhied nakomt beste mensen. En gelet op deze prachtige overleving die ik aan het einde heb aangehaald. Daarin zegt de profeet tegen Mu'adh Nu nujabed en zo was hij, sallallahu alayhi wa Hij leerde zijn metgezellen de ware tawheed. Hij zegt, ja Mu'aad, weet jij wat het recht is van Allah ten opzichte van zijn dienaren? En wat het recht is van de dienaren ten opzichte van Allah? Toen zei Muad Allah en zijn boodschappen weten het het best. Toen zei de profeet, het recht dat Allah toekomt ten opzichte van zijn dienaren, is dat zij hem alleen aanbidden. En als ik zeg aanbidden, aanbidding... Dat betekent niet alleen maar het gebed verrichten. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala behaagt, alles wat Allah lief heeft, valt onder aanbidding. En niks van deze aanbidding mag aan een ander toegewijd worden dan Allah subhanahu wa ta'ala. Het recht dat Allah heeft ten opzichte van zijn dienaar, is dat zij hem alleen aanbidden. En hem geen deelgenoten toekennen. En het recht wat de dienaar hebben ten opzichte van hun heer, is als zij deze zaak weten te verwezenlijken, dan zal die hem niet straffen. Dan zal hij hen niet het hele vuur doen binnentreden. Dat is het recht wat wij hebben ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zeg ik tegen ieder, en daar zijn deze preken voor bedoeld: onze akida moeten wij verbeteren. Want de moslim zonder akida stelt niks voor. Als jij niet weet wat jouw geloofsleer inhoudt, dan stel je niks voor. Dan word je zo meegesleurd door je moeder of door je eigen vader naar een tovenaar als je ziek wordt. Dan word je zo meegesleurd naar een waar, zeggen dan word je zo meegesleurd naar een graf en ga zo maar door. Maar als een persoon zijn aqida kent, dan zegt hij, ho, wacht eens even. Dit is shirk, dat doe ik niet aan mee. Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft mij geleerd hoe ik mezelf moet genezen, door mij tot hem te wenden. Allah heeft mij geleerd hoe ik van mijn problemen kan afkomen, door hem te vragen, en zodoende. En daarom vraag ik Allah, subhanahu wa ta'ala, tot slot, om ons tot zijn ware dienaren te maken, die het ware monotheïsme ook weten te verwezenlijken, en ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen leven volgens de islam. En te doen sterven volgens de islam. Zodat wij op de dag des ordees weer opgewekt worden volgens de islam. Zodat wij met z'n allen inshaAllah, het paradijs kunnen binnentreden om voor eeuwig daar te vertoeven.